Dit is les 23 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. In de vorige les hebben we geleerd dat het voltooid deelwoord van een werkwoord op ar, de uitgang ado, krijgt. Zegt u de voltooide deelwoorden na. Ayudado. Ayudado. Geholpen. Bailado. Bailado. Gedanst. Cambiado. Cambiado. Gewisseld. Cenado. Cenado. Gegeten. S'avonds. Comprado. Comprado. Gekocht. Contestado. Contestado. Geantwoord. Dado. Dado. Gegeven. Desayunado. Desayunado. Ontbeten. Echado la carta al buzón. Echado la carta al buzón. De brief gepost. Entrado. Entrado. Naar binnengegaan. Estudiado. Estudiado. Gestudeerd. Lavado. Labado. Afgewassen. Llamado. Llamado. Gebeld. Geroepen. Llegado. Llegado. Aangekomen. Llevado. Gedragen. Mandado. Mandado. Gestuurd. Nadado. Nadado. Gezwommen. Necesitado. Necesitado. Nodig gehad. Pesado. Pesado. Gewogen. Preguntado. Preguntado. Gevraagd. Preparado. Preparado. Klaargemaakt. Trabajado. Trabajado. Gewerkt. Viajado. Viajado. Gereisd. Nu doen we het zelf. Gegeven. Dado. Klaargemaakt. Preparado. Gewisseld. Cambiado. Gestudeerd. Estudiado. Gereisd. Viajado. Gegeten, s'avonds. Cenado. Afgewassen. Lavado. Opgebeld. Llamado. Nodig gehad. Necesitado. Gevraagd. Preguntado. Het voltooid deelwoord van de werkwoorden op ER en IR eindigt op IDO. De uitgang ER of IR wordt vervangen door IDO. Zegt u de voorbeelden na. Bebido. Bebido. Gedronken. Comido. Comido Gegeten. Cumplido cinco años. Cumplido cinco años. Vijf jaar geworden. Leído. Leído. Gelezen. Podido. Podido. Querido. gewild sido sido geweest subido subido naar boven gegaan tenido tenido gehad tenido que tenido que gemoeten verraído traído meegebracht, bendido bendido verkocht vivido vivido gewoond het voltooid deelwoord van het werkwoord ir is ido ido ido. Gegaan. Dan nu nog drie onregelmatige voltooide deelwoorden. Zegt u ze na. Dicho. Dicho. Gezegd. Escrito. Escrito. Geschreven. Hecho. Hecho. Gedaan. Gemaakt. Dit gaan we weer oefenen. Zeg de voltooide deelwoorden direct in het Spaans. GEMOETEN TENIDO QUE GELEZEN LEIDO GEGETEN COMIDO GEGAAN IDO GEHAD TENIDO GEWILD QUERIDO GEWOOND VIVIDO GESCHREVEN Escrito, vijf jaar geworden, cumplido, cinco años, geweest, sido, meegebracht, traído, gedaan, hecho, gedronken, bebido, verkocht, vendido, gekund podido gezegd dicho naar boven gegaan subido in het spaans kennen we in tegenstelling tot het Nederlands dat de hulpwerkwoorden hebben en zijn bij de voltooide deelwoorden gebruikt slechts één hulpwerkwoord aber zegt u even na aber aber aber in de voorgaande lessen hebben we al twee vormen van dit werkwoord geleerd. Nu volgt de volledige vervoeging van dit hulpwerkwoord. Zegt u de Spaanse werkwoordsvormen na. E. E. Ik heb, ik ben. As. As. Jij hebt, jij bent. A. A. Hij, zij, heeft. Hij, zij, is, u hebt, u bent. Emos. Wij hebben, wij zijn. Abeis. Jullie hebben, jullie zijn. Ang. Ang. Zij hebben, zij zijn. U hebt, u bent. Deze vormen van het werkwoord aber worden uitsluitend met een voltooid deelwoord gebruikt. De Nederlandse vormen ik heb betaald hij is geweest, enzovoort, staan in de voltooid tegenwoordige tijd. De voltooid tegenwoordige tijd wordt in het Spaans gevormd met behulp van een persoonsvorm van het hulpwerkwoord haber en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Van een aantal Spaanse werkwoorden zullen we een voorbeeld geven. Zegt u die voorbeelden na? He preguntado. He preguntado. Ik heb gevraagd. Has preguntado. Has preguntado. Jij hebt gevraagd. Ha preguntado. Ha preguntado. Hij, zij, heeft gevraagd. U hebt gevraagd. Hemos preguntado. Hemos preguntado. Wij hebben gevraagd. Habéis preguntado. Abis Preguntado. Jullie hebben gevraagd. Am Preguntado. Am preguntado. Zij hebben gevraagd. U hebt gevraagd. He comido. He comido. Ik heb gegeten. As comido. As comido. Jij hebt gegeten. A comido. Ha comido. Hij, zij. Heeft gegeten. U hebt gegeten. Hemos comido. Hemos comido. Wij hebben gegeten. Habéis comido. Habéis comido. Jullie hebben gegeten. Han comido. Han comido. Zij hebben gegeten. U hebt gegeten. He vivido. He Ik heb gewoond. Has vivido. Has vivido. Jij hebt gewoond. Ha vivido. Ha vivido. Hij, zij, heeft gewoond. U hebt gewoond. Hemos vivido. Hemos vivido. Wij hebben gewoond. Habéis vivido. Habéis vivido. Jullie hebben gewoond. Han vivido. Han vivido. Zij hebben gewoond, u hebt gewoond. He dicho. He dicho. Ik heb gezegd. Has dicho. Has dicho. Jij hebt gezegd. Ha dicho. Ha dicho. Ha dicho. Hij, zij, heeft gezegd, u hebt gezegd. Hemos dicho. Hemos dicho. Wij hebben gezegd. Habéis dicho. Habéis dicho. Jullie hebben gezegd. Han dicho. han dicho, Zij hebben gezegd. U hebt gezegd. We gaan deze nieuwe leerstof oefenen. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans. U weet toch nog wel. Dat het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord in het Spaans altijd naast elkaar staan. Wat heb jij gezegd? ¿Qué has dicho. Hebt u meervoud, vandaag tot zes uur gewerkt? Han trabajado ustedes hoy hasta las seis? Ik ben naar boven naar mijn kamer gegaan. He subido a mi habitación. Jullie jullie auto ¿Habéis vendido vuestro coche? Carlos, heeft altijd in Madrid gewoond. Carlos ha vivido siempre en Madrid. ¿Qué habéis hecho esta tarde? ...vanavond heb ik met Anita gedanst. Esta noche he bailado con Anita. Waar bent u, enkelvoud, heen gegaan? ¿A dónde ha ido usted? Heb jij vanmorgen gegeten? ¿Has comido esta mañana? In het Nederlands komen werkwoorden als kunnen... Willen en moeten, in de voltooid tegenwoordige tijd vaak in de onbepaalde wijs, het hele werkwoord, voor. Zoals in de zin, ik heb een nieuwe mantel moeten kopen. In het Spaans gebruiken we in deze gevallen het voltooid deelwoord. Zegt u de voorbeeldzinnen na. El empleado ha podido cambiar el cheque de viaje. De beambte heeft de reischeck kunnen wisselen. Hemos querido leer estos periódicos. Wij hebben deze kanten willen lezen. He tenido que comprar un abrigo nuevo. Ik heb een nieuwe mantel moeten kopen. We maken nog een oefening over het voltooid deelwoord. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Hebben jullie de brieven gepost? Habéis echado las cartas al buzón? Deze brieven zijn vanmiddag aangekomen. Estas cartas han llegado esta tarde. Waarom heb jij zo laat ontbeten? ¿Por qué has tan tarde? Hoe laat hebben jullie vanavond gegeten? A qué hora cenado esta noche? Vandaag heb ik met het huishoudelijk werk geholpen. Hoy he ayudado con el trabajo de la casa. Wie heeft deze brief geschreven? ¿Quién ha escrito esta carta? Vanmorgen hebben wij naar school moeten gaan. Esta mañana hemos tenido que ir a la escuela. De kinderen hebben enkele ijsjes gegeten. Los hijos han comido unos helados. Heb jij de wijn gekocht? Has comprado el vino? In het warenhuis hebben wij de aankondigingen van de kortingen gelezen. En el almacén hemos leído los anuncios de las rebajas. Dan volgen nu enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na: Mirar. Mirar. Kijken naar. Esperar. Esperar Wachten op. Comprender. Comprender. Begrijpen. Verstaan. El, El reloj. De klok. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Begrijpen. Comprender. Wachten op. Esperar. Kijken naar. Mirar. De klok. El reloj. Verstaan. Comprender. De woorden. Mirar, esperar. En comprender zijn regelmatige werkwoorden. Het leidend voorwerp ondergaat de werking, de handeling, die door het onderwerp wordt verricht. Als u niet meer precies weet wat een leidend voorwerp is, dan dient u eerst het overzicht van deze les door te nemen. In het Spaans plaatsen we voor het leidend voorwerp het woordje a. Als dit leidend voorwerp een bepaalde persoon of bepaalde personen aanduidt. Kijk goed naar de volgende voorbeeldzinnen en zeg ze na. Miramos a su mujer. We kijken naar zijn vrouw. Ramón bezoekt zijn vrienden. Duidt het leidend voorwerp echter geen persoon of personen aan, dan wordt het woordje A achterwege gelaten. Ramón bezoekt het Prado Museum. El señor López mira el reloj. Meneer Lopez kijkt naar de klok. We gaan dit toepassen in een oefening. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. We kijken naar het schilderij. Miramos el cuadro. We kijken naar zijn kinderen. Miramos a sus hijos. Elena heeft een balpen nodig. Elena necesita un bolígrafo. De directeur heeft zijn secretaresse nodig. El director necesita a su secretaria. ¿Wacht jij op de bus? Esperas el autobús? ¿Wacht jij op jouw vriend? Esperas a tu amigo? Meneer Lopez verstaat geen Nederlands. El señor Lopez no comprende Hollandes. Meneer Lopez verstaat meneer Bosman niet. El señor Lopez no comprende al señor Bosman. Waarom wassen jullie deze borden niet af? Por no platos? De directeur stuurt Pedro naar de bank. El director manda Pedro al banco. De directeur stuurt twee brieven naar Frankrijk. El director manda dos cartas a Francia. Waarom roep jij de ober? Por qué llamas al camarero? In de leesles die straks volgt komen enkele woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet geleerd hebben. Zegt u de volgende woorden eens na. La cita. La cita. De afspraak. Solo. Solo. Alleen, zonder anderen. Que. Que. Die. El no ve. no ve. Hij ziet niet. Ni, ni. Ni, ni. Nog, nog. Tampoco. Tampoco. Evenmin. ook niet. Más tiempo. Más tiempo. Langer. Los otros, los otros, de anderen, el minuto, el minuto, de minuut, a las seis en punto, a las seis en punto, om zes uur precies, ser puntual, ser puntual, precies zijn. Kasi, Kassie. Bijna. Dit is les 24 van uw cursus geprogrammeerd levensmaans Dan zijn we nu alweer toe aan de vierde en laatste les van dit lesboekje. In deze les herhalen we alles wat we tot op dit ogenblik hebben geleerd. U bent in een restaurant en voert een gesprek met de ober u zegt de Nederlandse tekst, die tussen haakjes staat, in het Spaans. En el restaurante. Usted. Goedemiddag. Ik ben meneer... Buenas tardes. Yo soy el señor... El camarero. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Ik heb vanmorgen gebeld. ...en ik heb een tafel besproken. He llamado esta mañana... ...y he reservado una mesa. Ha reservado usted... ...una mesa para dos... ...o para cuatro? Ik heb gezegd... ...dat ik een tafel voor twee wil... he dicho que quiero una mesa para dos. Sí señor, es aquella mesa allí a la izquierda. ¿Y die tafel daar voor het raam. Van daar kunnen we het park en het paleis zien. Y aquella mesa. Delante de la ventana. Desde allí podemos ver el parque y el palacio. Lo siento, señor. Unos señores han reservado la mesa para las dos y media, y ya son casi las dos y cuarto. Pero si ustedes quieren esperar No, nee, nee. we have hunger, and we have geen zin om te wachten. No, no. Tenemos hambre y no tenemos ganas de esperar. ¿Qué desean ustedes? ¿Qué les traigo para beber? ¿Wees u so good, om un sherry en un glas bier te Haga el favor de traernos una copita de Jerez y un vaso de cerveza y después van a tomar ustedes la sopa del día qué sopa del día tiene usted hoy tenemos sopa de tomate dan wilt u mij een tomatensoep brengen en een hors d'oeuvre voor mijn vrouw. Entonces, puede traerme, me puede traer, una sopa de tomate y entremeses variados para mi mujer. Sí, señor. Daarna zullen we een biefstuk en een cotelet nemen. Después vamos a tomar un bistec y una chuleta. ¿Quieren ustedes patatas o patatas fritas? Patat frit. aardappelen Mi mujer quiere patatas fritas. Yo voy a tomar patatas y una ensalada de tomate en wees u zo goed om mij meer aardappelen te geven ik heb honger y haga el favor de darme más patatas tengo hambre y para beber qué les traigo wilt u ons een fles wijn en mineraalwater brengen ¿Quiere usted traernos, nos quiere usted traer, una botella de vino y agua mineral? Sí, señor. ¿Qué van a tomar ustedes de postre? ¿Quieren helado o fruta? peren? fruit is er? Hebt u peren? ¿Qué fruta hay? er? ¿Tiene usted peras? Lo siento, señor. Las peras todavía no han llegado. Solo manzanas, uvas y naranjas. In de tweede en laatste oefening van deze les zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Als u in deze oefening en in de eerste oefening te veel foutjes maakt, dan is het verstandig de lessen 21, 22 en 23 nog eens door te nemen. En daarna deze oefeningen nog enkele keren te maken. Ik schrijf u, enkelvoud, deze brief om iets te vragen. Le escribo esta carta para preguntar algo. In september zal Elena met vakantie zijn. In september. Elena va a estar de vacaciones. Wie zal voor jullie het avondeten elke avond klaarmaken? ¿Quién va a prepararos? Os va a preparar la cena cada noche. Ik zeg jou dat ik geen zin heb om naar de bioscoop te gaan. Te digo... ...que no tengo ganas de ir al cine. Wacht jij op de bus of wacht jij op jouw vriend? Esperas el autobús Of esperas a tu amigo? Waarom antwoord jij me niet? ¿Por qué no me contestas? Ik geef jou 50 gulden voor jouw verjaardag. Te doy 50 florines. Para tu Wat zal jij kopen? Vas a Vanmiddag zullen wij Pedro niet bezoeken. Esta tarde no vamos a visitar a Pedro. Wat zullen we voor hem kopen? Wat gaan we comprarle? Le vamos a comprar? We moeten hem een cadeau geven. Vandaag is hij 30 jaar geworden. Tenemos que darle, le tenemos que dar un regalo. Hoy ha cumplido 30 años. Waarom zeg je hun de waarheid niet? Waarom no les dices la verdad?